3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De Griekse premier Papandreou heeft zijn ministers gevraagd... hun ontslagaanvraag voor te bereiden. Het kabinet treedt af om de weg vrij te maken... voor een kabinet van nationale eenheid. De onderhandelingen daarover zijn nog gaande... tussen de socialistische partij Pasok en de conservatieve partij Nieuwe Democratie. De naam van de nieuwe premier wordt in de loop van de dag bekend... Algemeen wordt aangenomen dat dat Lucas Papadimos is... de oud-president van de Griekse Centrale Bank. De Europese Unie heeft de Griekse politieke leiders... en de president van de Centrale Bank gevraagd... schriftelijk akkoord te gaan met de voorwaarden voor een nieuwe lening. De rechtbank in Haarlem heeft een man bij Verstek veroordeeld... tot 18 jaar cel voor een gewelddadige overval op een villa in Bloemendaal. In 2008 overviel de man het gezin waar hij als klusjesman werkte... De man en een medeverdachte mishandelden de vader van het gezin, beschoten hem en lieten hem zwaargewond achter. De moeder en dochter werden op de zolder vastgebonden. Ook op de moeder werd geschoten, maar zij werd niet geraakt. De overvallers namen onder meer geld, bankpasjes en sieraden mee. De klusjesman was illegaal in Nederland en sinds de overval spoorloos. Hij wordt internationaal gezocht. De medeverdachte werd begin vorig jaar in hoger beroep ook veroordeeld tot 18 jaar cel. Twee verdachten van de duinbranden bij Bergen aan Zee zijn veroordeeld tot celstraffen. Volgens de rechtbank in Alkmaar hebben de mannen van 21 en 18 uit Schagen in mei twee branden gesticht. Daarnaast zijn ze veroordeeld voor diefstal, bedreiging en vernieling. De oudste verdachte kreeg 15 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. De ander kreeg een jaar gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had hogere straffen geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. Dat komt omdat de rechtbank van mening is dat de officier van justitie onvoldoende rekening heeft gehouden met de feitelijke omstandigheden van deze. Deze zaak. Want deze twee branden hadden niks te maken met alle andere branden die er eerder waren en waren ook veel kleiner. En daarnaast vindt de rechtbank dat er geen levensgevaar aanwezig was. En dat vond de officier van justitie wel. Tegen een derde verdachte loopt nog een onderzoek. Deze 44-jarige er wordt verdacht van diverse branden in Bergen en Schorel in mei van dit jaar. De kinderpostzegelactie heeft dit jaar 10 miljoen euro opgeleverd. Een record. Dat was 100.000 euro meer dan vorig jaar. Zo'n 200.000 leerlingen uit groep 7 en 8... hebben eind september postzegels en kaarten verkocht. Thema was dit jaar Geef kinderen een veilig thuis. Met de opbrengst wil de Stichting Kinderpostzegels... kinderen in binnen- en buitenland aan een beter bestaan helpen. Het weer in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden van het land schijnt de zon... en het is 10 tot 14 graden. Ook morgen eerst nevel en mist, maar in de loop van de middag... breekt de zon door. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht... voor en Lunette, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A27, van Gorkum naar Almere. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. De Eindhoven zijn voorlopig nog problemen op de A67... na een ongeluk met een vrachtwagen bij Gelderop. Devert levert in beide richtingen files op. Van Turnhout naar Venlo staat tussen Knopend De hoogte en Gelderop 5 kilometer. De linker is dicht. De andere kant op, vanuit Venlo, is de file nog een stukje langer. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Lenderheide 7 kilometer. Ook daar is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Venlo kan het beste omrijden via Nijmegen en Den Bosch over de A73 en de A50...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 Ik zou zo'n ruime ervaring niet laten schieten. Ervaren medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Daarom is het Actiemount 50PLUS bij UWV. Kijk voor het cv van Lot en voor andere kandidaten op uwv.nl slash 50PLUS. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV. Werken aan perspectief. Dit is Radio 1.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat voormalig CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over het H-woord. Het is weer gevallen, namelijk de voorstellen... om de fiscale aftrek van hypotheekrente te beperken. Je weet wel, dat belastingvoordeel voor, voor huisbezitters. Ja. En is dat nou wel verstandig, vraag ik me af. Om daarover te beginnen nu? Om er juist nu over te beginnen. Waarom eigenaren, huiseigenaren, woningeigenaren... De eigenaren de stuip op het lijf gejaagd. Waarom het risico gelopen dat de huizenmarkt ook nog eens in elkaar stort? Waarom, anders gezegd, de crisis vergroot? Want er was... Hebben we al niet problemen genoeg, denk je dan? Ja, want er was een financieel econoom van de VU, Arjen Siegman... en die stelde dat voor, hè? Ja, eerst uh, kwam het zo'n pleidooi vanuit de Nederlandse bank. En dat vervolgens uh, geeft erbij bijgevallen door Arjan Sigman. Uh, iemand, uh, een econoom van de, van de VU, van jij gaat, de universiteit. Jij gaat straks met hem in debat. Dat straks, maar eerst, hoe vind je een laatste rustplaats... die bij een overledene past? Het alternatief is dus gewoon crimeer. Waar gaat ons lichaam heen als we zijn heen gegaan? Ik heb zelf een heel mooi plekje uitgezocht in het bos... Met mijn hoofd naar de, naar de boom. Hoe dragen we de doden mee door het leven? Hier kan ik een kaarsje halen. Op zoek naar een kamer, een spreuk die bij mijn vader past. Na de laatste adem. Een serie reportages over onze omgang met de dood. Vandaag deel 2. Een eigen plek onder de grond. In een graf of in de urnenmuur. Verreweg de meeste mensen vinden hun laatste rustplaats op het kerkhof. Maar lang niet iedereen vindt dat een prettige plek om doden te herdenken. Of om er zelf terecht te komen. Verslaggever Maarten Hag bezoekt het graf van zijn vader daarom zelden. Maar maakte afgelopen week met alle zielen een uitzondering. Ja, dat nou ook, dat als je op een graafplaats inkomt... dat je eigenlijk een beetje beleefd wil zijn. Niet zo hard wil praten meer. Ja? ja, precies. Liggen de, doden. de algemene begraafplaats in Berkel en Roderijs. Samen met mijn jongere broer Arjan bezoek ik het graf van mijn vader. Ja, ik, ik ben de laatste tijd niet Kijk, heel hier, vaak en ook hier moet het echt zijn, hè? Ja, hier is het. Kijk bij die uh, mooie grote pot. Hier rust verder... in afwachting ja. van de jongste dag. Onze lieve man en vader Nico Hag. Ja, en een bijbeltekst. Als ik het zo zie, uh, zijn we niet de enige die hier niet vaak komen. Het zit er niet echt ja. heel. Uh... Heel briljant uit. Ja, ja. Nou, ik, ik ga er even wat aan doen. Hoor. Ja, allemaal takjes, allemaal een beetje ja, doodspeuren. Eigenlijk... Ja, ja, Ik trekken. weet niet of ik dat. Mijn vader ligt hier nu al dat meer dan elf jaar. Ja, zo, en het is vandaag ja. precies de vierde keer dat ik het graf ja, bezoek. Daar ben ik Mijn broer is niet veel vaker geweest in al die jaren. Mooie roze dopheiden. Zet me. jij hem neer of doe ik het? Nou, doe jij het. Samen? Ja, dat is ook gewoon in de ja. Nee, maar wat is dan precies hetgeen waarom jij zegt: van uh, ik kom niet graag op een begraafplaats? Of... Kijk, hier, hier zijn we een paar keer geweest, niet alleen voor papa, maar ook een paar andere. Mijn opa ligt hier natuurlijk ook verderop. Ja. En ja, dan sta je toch altijd uh, aan, aan het eind van iemands leven afscheid te nemen op een heel rot moment. Ik vind het, ik vind het verschrikkelijk. Maar het gevoel wat het bij mij dan oproept, is: van ja, hier stopte het. Ja. Hier was het ineens klaar. Hop, zonder aankondiging, bam, doe maar. Ja, er liggen hier allemaal nee. lege hulzen. Ik heb hier niet echt iets mee, met deze plek. Het is er gewoon niet meer. Het is, nee, precies. En dat is ook de reden waarom een begraafplaats en ook deze... en, die, en dan de plek van papa en mij ook eigenlijk niet heel erg trekt. Een begraafplaats zou bij uitstek een plek van herdenken moeten zijn. Maar alle stenen om me heen bepalen me meer bij het plotselinge einde van de dood... dan bij het leven van mijn vader. Ik zat, ik zat nog eens te denken van... Wat zou ik nou wel een mooie plek vinden om hem te herinneren? Dan denk ik, ja, het is, hij was zo'n natuurmens, weet je wel. En ja. dit is gewoon allemaal hokjes, vakjes, heggetje, ja. grind. Dit is, toch niet, dit is nee. helemaal niet zijn plek of nee. zo. Nee, nee. Vind nee. Je wel? nee inderdaad. Als hij nou onder een boom zou liggen of zo. En dan een plek waar hij natuurlijk zelf wat mee heeft, mee heeft gehad. Een plek voor mijn vader onder een boom. Het lijkt me een mooie gedachte. En dan het liefst een boom in het heenpark in het Haagse Loosduinen. In deze omgeving groeide hij op. En als medewerker plantsoenendienst legde hij zelf met collega's het park aan. Dat vond ik veel mooier. Een veel mooiere plek. Ja, ik ook. Ik heb natuurlijk ook uh, bij mijn uh, trouwerij. daar ook de fotoshoot uh, gedaan. Ja, precies. Dat was ook echt wel een beetje om, uh, ter nagedachtenis van papa, inderdaad. Dat is inderdaad meer een plek waar ik dan papa zie, zeg maar. Of, uh, dan, dan, dan deze grafsteen en deze plek. Maar, maar, zou, maar... zou je dan nou ook willen dat die daar zou liggen? Als het zou kunnen? Het zou wel wat hebben, ja. ja. Ik trek de stoute schoenen aan en bel met de beheerder van het park. Om te vragen of het eigenlijk mogelijk is om er iemand te begraven. Mijn, uh, mijn vader die heeft ooit het uh, heenpark mede aangelegd, vroeger. Ja. Maar hij is zelf, toen hij is overleden, het was allemaal... plotseling. is hij gewoon op een algemene begraafplaats gekomen. Het zou toch veel mooier zijn geweest als hij die, als die daar in het park lag. Kan zoiets eigenlijk? Ja, daar kan ik. Weinig op zeggen, maar ik zou dat u als eerste onze afdeling voorlichting van die stad binnen hebben, want ik kan hier verder helemaal niets over zeggen. Dag meneer. Nou. De beheerder voelt zich nogal overvallen met de vraag. En ook de woordvoerders van gemeente Den Haag hebben niet zo snel een antwoord klaar. Daarom schakel ik andere hulp in. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ze wat terughoudend zijn... omdat het nogal een zware juridische procedure is om de bestemming te veranderen. Dat, dat kan niet zomaar. En ik kan me ook voorstellen dat nu een heenpark een bepaalde functie heeft... en dat de bevolking daar ook een bepaalde voorstelling bij heeft... en een bepaald gebruik en dat dat... Ja, nogal uh, gevoelig kan zijn om daar zomaar wat uh, anders van, uh, van te maken. Joyce Sengers is landschapsarchitecte. En ze weet alles over de mogelijkheden van begraven in parken en in de natuur. Nou, in Nederland moeten we wel op een begraafplaats liggen. Dat moet uh, zo uh, door de gemeente in het bestemmingsplan geregeld zijn. En uh, je mag niet zomaar uh, in je eigen tuin uh, een graf maken. Oké, okay, en als ik nou in een, een, een mooi park zie of een mooi uh, natuurgebied... kan ik ervoor kiezen om daar te gaan liggen? Nee, dat kan niet zomaar wat ik al zei. Die bestemming moet erop zijn. Maar in Nederland zijn er inmiddels wel een aantal natuurbegraafplaatsen. En dat zou dan misschien voor jou een goede mogelijkheid zijn. Oké, okay, dat zijn dan natuurgebieden die inmiddels wel zijn aangewezen als begraafplaats? Dat klopt. Nou, we lopen hier op het Muzepad op uh, natuurbegraafplaats Weverslo. Weverslo in de Brabantse Peel is zo'n natuurbegraafplaats. En Els Peterink is er beheerder. De sfeer is er heel anders dan op een kerkhof. Hier ga ik helemaal op in een prachtig stuk bos. Ik moet goed kijken om überhaupt een grafmonument te ontdekken. Grafstenen dat mag hier niet. Dat, dat hebben wij zelf zo bepaald, want wij vinden uh, dat het bos zoals het er nou uitziet, moet er over tien jaar of nog later uh, ook zo uitzien. Wij gaan uit van uh, houten ornamenten. Het kan een boomstronk zijn met de naam erin of een. Uh, ja, toch een mooi beeld wat gemaakt is door een kunstenaar. Omdat hout ook weer vergankelijk is. En de vergankelijkheid die staat hier centraal. En dat hoort ook bij de natuur. Hè? Dat je de kringloop zijn werk laat doen. Prachtig bos, vindt u niet? Ja, ik vind het erg mooi. Ja, we zijn nog niet op de plaats, maar het is toch niet meer ver weg, geloof ik. Ook mevrouw van der Bos uit Eindhoven... voelt zich niet erg thuis op een gewone begraafplaats. En zij heeft een mooi plekje uitgezocht in dit bos voor zichzelf... Ik ben helemaal gek van bossen, ja. En van wandelen en natuur. Dus u heeft dus het... gedacht, hier wil ik wel liggen? Hier wil ik liggen, ja. En het is goed gekomen. Ik heb een plekje gevonden. Zonder stenen, zonder bloemen, alleen maar wat bomen. Ik kan me best voorstellen dat mensen willen dat, dat er een steen blijft. Of uh, dat ze een herinnering hebben. Maar als ik persoonlijk bij mezelf denk... Het hoeft voor mij niet. Ja, ik ben nog even aan het zoeken, want er moet een grote eikendom bij staan. Ziet u hem daar? Ja, hier zijn we er bijna. Ah, de eik. Ja. Dat moet hem zijn, denk ik. Ja. Dit is mijn plekje. En hoe vindt u het zelf? Ja, het schittert. Magnifiek hè? Helemaal midden in het bos. Ja. Hoe kun je blij zijn met een uh, grafplaats? <laughs> en waarom is, heeft u deze plek? Uh, hier op de begraafplaats gekozen en niet... Uh... Ik vond die eikenboom zo mooi. Ja. En heeft u dan ook over nagedacht of u met uw hoofd of met uw voeten naar de boom... Uh... Nee, daar heb ik niet aan gedacht, maar dan denk ik wel met mijn hoofd naar de, naar de boom. Ja. Ja, dat ik Mooi. zo via de boom naar boven kan kijken. Nou, ik vind deze plek ook heel fijn ja, voelen. Morgen, ja, maar ja. ik heb hem nou, mevrouw. Ja. <laughs> U zou hier ook wel willen liggen? Nou, ik vind het een hele fijne plek, hoor. Ja. Ja. Je kan er ook van de natuur genieten... en een leuk gesprek met mensen hebben, herinneringen ophalen. Dan gaat hier toch makkelijker dan op een kerk, of hè? Vind je niet? Ja, vind ik Dan heb ik toch het voel dat ja. ik stil moet zijn. Ja, ja. ja. ja. Deze begraafplaats, ja. Het is het helemaal. Precies wat ik in mijn hoofd had. Dus... Mevrouw van den Bos is blij met haar plekje. En ik voel me er eerlijk gezegd ook veel meer op mijn gemak dan op een kerkhof. Zo'n natuurlijke omgeving laat veel meer ruimte voor herinneren en bezinnen, merk ik. Maar voor mijn vader komt dit idee nu te laat. Hij ligt al elf jaar op de Algemene Begraafplaats. Toch zou hij niet de eerste zijn die herbegraven wordt onder een boom, vertelt Joyce Sengers. De grafrusttermijn moet wel voorbij zijn van het graf van je vader... Uh, en ik ken voorbeelden van, uh, van andere natuurbegaafplaatsen. dat uh, ja, wanneer de, de, de brief komt van de, de termijn is om... dat mensen ervoor kiezen om de overblijfselen op te laten graven... en een herbegraving te doen. En... Dat is het moment. Ja. De kans dat dit gaat gebeuren in het Heenpark in Den Haag... lijkt me erg klein. Maar Joyce Zengers heeft nog wel een ander idee. Ja, Misschien kun je eens aan de gemeente voorstellen... om daar een, een herinneringsbos van te maken. Dat is een vraag die ik vaker van andere gemeentes krijg. Op die manier is er geen bestemming nodig voor begraven. Maar... Dat er wel iets van een herdenkingsplaatje komt of zo? Een herdenkingsplaatje of een, misschien een bank of een boom die je na, namens je vader daar plant. Je kunt er ook over nadenken van de plek van waar je gaat gedenken moet die altijd de plek zijn waar ook het lichaam of de as begraven is. En als je dat uit elkaar kunt halen dan kunnen we misschien een oplossing bedenken die voor, voor jou heel fijn kan zijn om je vader te gedenken. Het heenpark als herinneringspark. Met iets van een houten monumentje voor mijn vader. Ja, dat idee zie ik wel zitten. En mijn broer Arjan is ook enthousiast. Voor mij zou niet het hele, de hele grafkist uh, opgegraven hoeven worden. De plek waar papa ligt hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Non... Waar het lichaam dan ligt? Waar het lichaam dan ligt, inderdaad. Als ik aan papa dacht, dan dacht ik gewoon aan papa in de hemel. Daar is hij, bij Jezus. Kijk, weet je? En, en een mooi zou... beentje daar dan nog? Nou zo? ja, dat wil ik zo dus net zeggen. Ja, misschien iets van hout of zo. Of, of bij een boom die er al staat. Ik bedoel, dan, kan, dan is de kans nog groot dat hij zelf die boom heeft neergezet. Dat zou ik wel een mooi idee vinden. Ja. ja. En dan daar naartoe. Ja. Elk jaar. Ja, dat zou ik inderdaad, om um, daar dan een soort van traditie van te maken, ter herinneringen van papa, zou ik dat ook wel uh, een leuker idee vinden dan elk jaar uh, bij gesprekken hierheen te lopen. Ja. ja. Ja. Nou, en nou maar een mooi houtsnijwerkje uitzoeken. Nou, dat... ja, uitzoeken. Zelf maken. Kunnen we niet gaan stiekem met een zakmes die kant op lopen? Maar gewoon in een boom kerven. <laughs> dat zou papa weer niet gewild hebben. Oh nee, nee. nee. En dus loop je de natuur. Oh ja, goed punt. Morgen in deel 3 van deze serie gaat verslaggever Maarten Hag... op zoek naar een modern ritueel dat hem helpt om zijn overleden vader te herdenken. Ja, dat is de namensingen. kan je gewoon rond je voercirkel gaan zitten. Ik hou erg van muziek, daar ligt het niet aan. Dan hij eigenlijk ook, maar het uh, is niks voor mij. <laughs> dat weet ik wel. Bonamassa met I'll Take Care of You. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is Jan Schinkelshoek, voormalig kamerlid voor het CDA. Tegenwoordig lobbyist. Jan, goedemiddag opnieuw. Goedemiddag, hè? We zei net al, ik wil het hebben over het H-woord. Ja, het, de, de befaamde, beruchte hypotheekrente-aftrek. Met een zekere regelmaat komt er terug het pleidooi om om dat ding af te schaffen. Vorige week begon de nieuwe president van de Nederlandse Bank... Klaas Knot erover. En dat pleidooi werd uh, ondersteund door uh, Arjen Sigman, econoom aan de Vrije Universiteit. Ja. En dat verbaasde me zo dat ik denk, nou, daar, um, daar wil ik eens een appeltje over schillen. Ja, want, wat verbaasde je zo? Want we weten al lang dat het op termijn niet houdbaar is, toch? Nee. Die hypertekende aftrek. Nee, er moet, op, er moet, er moet natuurlijk iets, iets gebeuren. Een private schuld van, ik geloof, meer dan 600 miljard euro... is natuurlijk niet zonder risico's. Maar, zeg ik, we moeten het wel overdacht, geleidelijk en vooral ook wel overwogen doen. En dat vond en je dat... niet terug in de, in de woorden van Knot en uh, Siegman? Nee, met name Siegman uh, vroeg ik me af... en het uh, is goed om twee vragen aan hem voor te leggen. De eerste is, waarom, waarom zei u hier nou zoveel onrust? Waarom huizenbezitters uh, al die stuipen op het, geja uh, het lijf gejaagd? Oh ja. En uh, iedereen heeft toch baat bij een zekere rust en vooral ook zekerheid? En de tweede vraag, waarom het, het risico op een echte grote crisis, nog groter gemaakt? We lopen ja. met ons allen toch al langs de rand van de afgrond. Want met misschien is het goed om even het exacte voorstel van meneer Siegman te horen. Dat was vrij ingrijpend, hè? Dat was een heel ingrijpend voorstel, namelijk om het per eh, onbegaande af te schaffen. En dat zou geloof ik wel worden gecompenseerd, maar het heeft allerlei effecten met zich, brengt het met zich mee. Banken worden aangesproken waarvan ik afvraag van, hé, hey, uh, waar leidt het ons toe? Ja, Meneer Sigman, goedemiddag. Goedemiddag. Even in een paar zinnen uw voorstel, hoe luidde dat? Nou ja, het voorstel is, uh, en ik zal het in de achtergrond zeggen, is uh, die onzekerheid in de huizenmarkt is nog helemaal heel groot nu. Juist omdat mensen vooruit kijken, ik denk niet dat ik iets nieuws vertel uh, daarmee... Wat er ons te wachten staat. Uh, maar mijn voorstel is om juist niet uh, al te geleidelijk af te schaffen. Omdat dat ook weer zo moeilijk is voor mensen om daar rekening mee te houden. Ja, dus gewoon in één keer boom. Ja, en, maar wel compenseren. Dat betekent dat als dat, dat dat ik nu een huis heb van uh, drie ton, laten we maar zeggen. Ja. Uh, en uw voorstel gaat in, dan is mijn huis ineens nog maar 210 ton waard, geloof ik. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan? Do, oh, oh, oh, door wie? En hoe word ik dan gecompenseerd? Nou ja, daar moet je een goede regeling uh, voor ontwerpen. En ik heb me in mijn stukje even een steen in de vijver gegooid. Um, maar er zijn allerlei manieren voor. Je kunt, uh, je kunt vanuit de overheid compenseren. Dat de overheid mij dan 90.000 euro geeft? Ja, bijvoorbeeld. In het, in het, in het meest extreme geval. En uh, dat dat als verplicht uh, aangewend wordt ter aflossing van de hypotheek. Ja, dan, deel, mag deel deel de dan mag ik hopen dat ik er niet meer op vakantie ga dan. Ja, maar dat op. kost toch vreselijk veel geld? Ja, dat kost vreselijk veel geld. Ehm... Um, Daarom zal je dat ook niet bij iedereen op dezelfde manier willen doen. Je wil echt een goede regeling uh, daarvoor ontwerpen. Maar een ander punt is natuurlijk is dat uh, de, de overheid op dit moment ontzettend goedkoop kan lenen. Nou ja. En daarbij komt dat als je die betekent uh, aftrekken afschaft... Uh, wat natuurlijk een vorm van rondpompen van geld is... Mm -hmm. Dan, dan verbetert daarmee uh, direct de belastinginkomsten. Ja, want ze hoeven geen hypotheekrente aftrek meer aan mij te betalen. Dat klopt. Dus, ja. En daarmee kun je natuurlijk een boel doen. Oké, okay, dus nou dat is techniek. Daar gaan we nu verder bij weg. Want de vragen van ja. Jan Schikkelshoek gingen vooral... waarom zaait u zoveel onrust? Ja, nou ja dat is natuurlijk altijd een moeilijk geval. Hè. Is het zo dat je onrust zaait als je zegt... dit is uh, gewoon geen goede regeling en we moeten er van af... wat iedereen al weet, wat het IMF ook zegt... Of moet je maar door blijven gaan in een systeem waarvan je weet dat het onhoudbaar is. Meneer Schinkelshoek. Ja. Um, ja, dit is een steen in de vijver, uh, waarvan het water wel heel erg hoog tegen de, tegen de dijken opklotst. Uh, natuurlijk uh, zul je op termijn iets wel moeten doen. Dat is het lijkt me onvermijdelijk. Die schuld is te groot. Maar dat is geen reden om het ogenblikkelijk, met ingang van nu. Te doen op het moment dat de Nederlandse regering, de, de landen in de euro al zulke grote financiële problemen hebben. Dan, dat, dat is vraag om extra moeilijkheden. Ik, ik, ik vraag me af, is het ja. simpelweg: is het nou wel zo verstandig om er überhaupt over te beginnen? Ja, ik zie, ik zie dat punt ook wel. Dus het, uh, ik denk dat het mijn argument is alleen, dat, dat zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat die dat de huizenmarkt op dit moment al heel erg um, slecht gaat. Die stagneert. Ja, dus ja. het aantal huizenverkopen is ontzettend laag. Ja. Wat volgens mij juist te maken heeft met die vooruitzichten... onder andere van die hypotheekrente-aftrek. Mm, slechter, slechter, slechter wordt het niet, neem nu je verlies maar. Dat is ja, wat dat u klopt, zegt? Want, Ja, want mensen die geconfronteerd worden met dit soort onduidelijkheden... die gaan zich richten op het slechts denkbare geval. Dus, dus dat legt een enorme, zware ballast in die huizenmarkt. En nou, nou dus het andere punt is dat het natuurlijk in Nederland economisch niet zo heel erg slecht gaat. He, de werkloosheid is laag. Um, nee, we houden het toch te te allemaal we houden het nog net allemaal redelijk onder controle. Ja. En uitgeend op dat moment gaat u, komt u met maatregelen die het risico lopen om de problemen op de huizenmarkt, de woningmarkt, nog groter te maken. En uh, daarvoor vraag ik me af, is dat nou economisch wel verstandig? Moet je ja. er überhaupt over beginnen? Maar meneer Schinkelshoek, als we uh, moeten uh, wachten tot uw CDA erover begint... dan duurt het nog heel lang misschien. Want ook uh, uh, toen het ons ging, toen uh, wilde uw partij niks, toch? Nee, maar dat zou misschien wel eens heel verstandig kunnen zijn. Uh, mijn partij is een, ook, een, ook een heel verstandige partij. Die doet uh, dingen niet uh, ondoordacht en, en, en, en, en, en, en, en pas boem. En helemaal niet op het moment dat je de handen vol hebt... om in deze crisis het hoofd boven water te houden. Maar wanneer is het dan wel het goede moment? Ja, nou in ieder geval nu niet. <laughs> uh, ja, ja, op dit moment de handen vol, de handen vol om, om uh, de, de, de lode last uh, die uh, uit de euro op ons afkomt. Ja, meneer uh, Siegman, is er ooit ja. een goed moment voor zoiets of zegt u, dat maakt toch niet? Ja, uit. Volgens mij is er, is er geen goed moment. Maar ik zou wel nog een argument uh, willen toevoegen. En dat is natuurlijk dat de overheid ontzettend moet bezuinigen op dit moment. Uh, de komende jaren nog veel meer, vanwege de stijgende zorgkosten, om er iets te noemen. Mm. Ja, en dat is natuurlijk niet voor niks dat het IMF bijvoorbeeld steeds ook op de hypotheekende aftrek terugkomt. Dat kost nogal een boel. Maar, dus, maar, maar, ja. maar, maar U doet een, u doet een ja. voorstel dat er kort gezegd op neerkomt. Uh, schaf het af, compenseer uh, huiseigenaren, want u ziet ook wel hoe schadelijk het is. Ja. Ja. Um, compenseer het en vervolgens worden de lasten daarvan afgewenteld moeten worden voorgefinancierd door de banken, banken die we ook al nodig hebben om de eurocrisis onder controle te houden. Met andere woorden, trekken we onszelf nou niet geweldig het moeras in op deze manier? Ja, nou, ik denk dat dat uh, voor de banken wel meevalt, in die zin dat je, als je dus uh, als die hypotheken, zeg maar, deels worden afgelost, ja, dan worden in feite die banken gezonder. He, want dat hoeveel het kapitaal blijft hetzelfde, alleen hoeveel de ja, hoeveelheid maar, leningen neemt af. Ja, maar, maar dat, ver, dat vergt ja. wel een geweldige grote, grote overgang. Ja, dat klopt. En dus dat heeft een schokeffect, waarvan we niet precies weten. U steen in de vijver hoe het hoog tegen de dek opklotst. Ja, nee, dat klopt. Dat zal zeker heel goed, zoiets wel heel goed bedacht moeten worden. Maar ik denk dat een andere motivatie waar natuurlijk ook is, is dat die hypotheekrente aftrekken leidt tot een, ja, zeg maar extra hoge hypotheekschuld in Nederland. Ja, wat toch deels ten goede komt aan banken. Ja, en dat is weer heel om al wat te noemen. Neen, woord, nou even. Laatste woord. U, uw, uw plan komt een beetje op mij over om een verslaafde patiënt in één keer op water en brood te zetten. En volgens mij is dat vragen om ongelukken. Goed, nou, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want dit kabinet is in ieder geval niet van plan. Toch was het spannend om er even over te praten. Arjen Siegman, financieel econoom aan de VU, en uh, Jans Schinkelshoek, beide hartelijk dank. Ja, graag goedemiddag. We gaan naar uh, Villa VPRO. Pieter van, nee, niet Piet van de Wielen, Tessel Blok is er vandaag. Tessel Blok is er vandaag goedemiddag, vanuit Den Haag. Thijs, hallo, goedemiddag. Uh, in Den Haag, dus wij hebben ons eigen politieke vragenuurtje... met als rode draad de toekomst. Is die er nog voor de Partij van de Arbeid? Is die er nog voor de euro? En is die er nog voor Silvio Berlusconi na vandaag? En we hebben wetenschapsnieuws. Als je gaat lijnen, dan kijk je altijd trouw naar het aantal calorieën... dat vermeld staat op de verpakking van wat je wil gaan eten. Helaas... Al te vaak klopt daar helemaal niets van. Dat zometeen in Villa VPRO. Eerst het nieuws, nu Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De schrijver en oud diplomaat F. Springer is overleden. Springer was een pseudoniem voor Karel-Jan Snijder. Hij schreef vooral romans die zich afspelen in de landen waar hij heeft gewerkt. In 1995 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn hele oeuvre... Springer is 79 jaar geworden. De Griekse premier Papandreou heeft zijn ministers gevraagd... hun ontslagaanvraag voor te bereiden. Het kabinet treedt af om plaats te maken voor een kabinet van nationale eenheid. De naam van de nieuwe premier wordt in de loop van de dag bekend. In Noord-Duitsland is officieel de pijpleiding geopend die Russisch gas via de Baltische Zee naar West-Europa brengt. Bij de ceremonie waren onder andere bondskanselier Merkel, president Medvedev en premier Rutte aanwezig. Nederland heeft de ambitie om het gasknooppunt van Noordwest-Europa te worden. En twee verdachten van de duinbranden bij Bergen aan Zee hebben celstraffen gekregen tot 15 maanden... Volgens de rechter zijn ze verantwoordelijk voor twee branden in mei. Tegen een derde verdachte loopt nog een onderzoek. Hij wordt verdacht van diverse branden dit voorjaar in het Duingebied. En tot zover het nieuws van dit moment. ANB Verkeersinformatie. Voorzichtige begin van de avondspits rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de file op de A12, Den Haag richting Utrecht. Er staat voor knooppunt Lunette, 4 kilometer. Hangt samen met een aanrijding op de A27, richting Almere. Daar staat nog file tussen Hagestein en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. Bij Eindhoven zijn er voorlopig nog problemen te verwachten op de A67... Turnhout richting Venlo. Er staat voor Gelderop 5 kilometer te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. De vangrail is beschadigd aan beide kanten. De linkerrijstrook is afgesloten. Ook de andere kant op staat Vila vanuit Venlo... tussen het afritszomeren en Knoop en Kleenderheide, 7 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. En wat bieden wij u het komende uur tot half vijf? Actuele politieke zaken in ons eigen vragenuurtje... met parlementair journalisten en kamerleden na vier uur. En we hebben wetenschapsnieuws in onze vrolijke wetenschap. Als je wilt gaat afvallen, dan kijk je altijd onmiddellijk... naar het aantal calorieën dat op de verpakking van je slaatje of je worstje staat. En dat lijkt zinloos, want heel vaak klopt daar helemaal niets van. Wil u reageren? Dat kan. Ga dan naar onze site www.villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. Maar eerst gaan wij het hebben over Italië en dan vooral natuurlijk over Silvio Berlusconi. Want het lijkt vandaag de dag van de waarheid te worden voor hem. Het parlement is op dit moment aan het debatteren en gaat stemmen over de rijksuitgaven van het vorig jaar. Maar ook over de economische hervormingen. En nu moet blijken of Berlusconi nog wel een meerderheid heeft die hem steunt. Vanaf gisteren werden de geruchten over zijn op handen zijnde aftreden... steeds sterker, maar Berlusconi zit er nog steeds, zoals zo vaak. Journalist Marika Viano, zij is Italiaanse, woont al 18 jaar in Nederland. Ze is correspondent voor de Corriere della Sera en de Gazetto dello Sport. En ze volgt de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Mariko, goedemiddag. Ja, goedemiddag, het is Marika. Marika, Marika. ik zeg Mariko, <laughs> Viano, Marika. Ja, ja. Uh, wa, wa, hoe staat het ervoor? Wat zijn de laatste gebeurtenissen? Dus ze zijn op dit moment bijeen, hè? Ja, dus, ja goed, het, het, het kan alle kanten opgaan, natuurlijk, op dit moment. En de, de, de bekende zenuwdans. Uh, want ja, hij heeft, uh, ja heeft gezegd: ik wil mijn verraders in de ogen kijken. Uh, en dat zou gebeuren vandaag met de vertrouwensstem. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook uh, interessant om te kijken of die juiste kant op gaat of niet. Voor hem de juiste kant natuurlijk. Want uh, ja, ze hebben de stemmen geteld en er zou de 311 kunnen zijn. Maar uh, ja, sinds 3 november zijn een aantal van zijn vertrouwelingen naar het centrum gelopen. Yeah. Bij de zo de ex Christen Democraten. Dus het is... Um, ja, een beetje moeilijk op dit moment om vast te stellen wat er zal gebeuren. En ja. dan nog, ja, het, het, het wil niet zeggen dat, uh, dat hij toch aftreedt. Uh, want als hij dan niet uh, genoeg stemmen heeft, dan moet er dan wel een motie van, van, van wantrouwen ingediend worden. Maar dat, dat gebeurt niet voor vannacht, zeg maar, morgenochtend. Nee, dus het is niet zozeer dat het vandaag gebeurt, maar dat het staat te gebeuren lijkt een beetje onvermijdelijk? Uh, ja, dat ja dat staat te gebeuren maar ja ik ken niet uh, ja het woord onvermijdelijk is niet altijd iets dat je kunt uh, altijd gebruiken bij Berlusconi uh, nee. ja het is een wankelende meerderheid maar uh, ja hij, hij wil dus niet uh, hij wil dus niet toegeven dat het uh, dat het zo gaat Nee. nee, maar hij wil het en... niet toegeven. Er wordt gezegd dat hij een, een beetje een, een fiere aftocht wil. Dat hij dus eigenlijk wil proberen om toch nog zijn, um, uh, zijn hervormings... of de hervormingsvoorstellen... om Italië weer een beetje financieel op de been te krijgen... om die door de beide kamers te krijgen. En dat hij dan zal zeggen, oké, okay, dit heb ik dan bereikt... en nu ga ik. Ik kijk de verraders in de ogen, maar dan ben ik ook weg. Nee, maar het punt is dus, wat, wat ook interessant is wat dat betreft, wat de economie betreft, is dus dat op het moment dat gisteren bekend werd dat hij zou aftreden, ja. uh, het, uh, de, de beurs ging, uh, schoot ontzettend omhoog. Uh, iedereen was blij dat hij wegging en op het moment dat hij heeft ontkend is weer om, omlaag gegaan. Yeah. En vanochtend uh, zeker is dus uh, de spread tussen de bonden uh, van Duitsland en Italië... ...die dus zegt hoe, uh, hoe gezond is uh, de Italiaanse economie, is weer omhoog gegaan tot 496. Mm -hmm. En gisteren, de middag was deze index tot... Uh, uh, 470. Dus het is bijna ja, 30 uh, punten in een, in een dag uh, mm. gegaan. Dus als zij echt zou willen dat het beter gaat, dan zou hij uh, pasje terug moeten doen. Mm. Zoals de Lega Noord eind gevraagd heeft. Dan... Ja, het zijn, dat is zijn coalitiepartner. Hè. Die hebben vandaag ook nog maar eens duidelijk gezegd: stap op, en uh, dan kunnen wij verder. Als je het echt goed voor hebt met het land, dan moet je nu maken dat je wegkomt. Exact, dat, dat is de Lega Noord, uh, dat is altijd de bosdoener, hè. dat heeft hij al twee keer gedaan en uh, de situatie ook uh, in, heeft dus Berlusconi laten vallen uh, eerder. Uh, in dit geval zou Berlusconi laten vallen, heeft hem gevraagd om zijn kronprins, zeg maar, uh, Alfano, mm -hmm. ruimte te, te maken voor hem. Die is in de, ja, begin veertig en hij is dus zijn vertegenwoordiger van... Ja, die zeg maar, de zogenoemde kroonopvolger. Ja, wat zou er nou gebeuren met Berlusconi als hij opstapt? Hè? Op wat voor manier dan ook? Of hij nou honend wordt weggestemd of dat hij de eer aan zichzelf houdt. Is het dan zo dat dan de hele Italiaanse justitie klaarstaat om bovenop hem te springen? Omdat hij dan ineens een ambteloos okay, burger is met duizenden ja. schandalen aan zijn broek? Oké, okay, dus het punt is dus dat hij dus de, de extreme onschijnbaarheid uh, kunnen laten stemmen qua wet voor zichzelf. Voor de president van de republiek en voor de uh, voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer. Mm -hmm. Dat is de totaal onschendbaarheid. Maar hij blijft natuurlijk, als hij ook moet aftreden, hij blijft toch uh, een, uh, ja, een lid van het parlement. En ja. dat betekent dus dat hij ook onschendbaar zou zijn. Maar op een andere manier. Dat wil zeggen dus dat het parlement. ...moet de toestemming geven om een rechter, voor een rechter om zijn werk te doen. Ja, en nog een vraagje. We hebben het nu steeds over hoeveel steun krijgt hij in het parlement? En uh, zijn collega's in Europa, uh, die hebben een beetje genoeg van hem. Hoe zit het eigenlijk met de Italianen? Ik las, ik las een, een, een, een peiling die zei dat inmiddels bijna 78 procent hem echt spuugzat is. Dat is nog wel eens uh, tot voor heel kort geleden anders geweest. Nou, de mensen zijn heel langs zat. Het probleem is dus dat hij heeft het tot nu toe zo ver kunnen halen... dat ja, met uh, zijn manier om, om uh, zichzelf te laten steunen... Uh, ja, uh, hij heeft niet zo lang kunnen volhouden. Maar de mensen, zeg maar, elke keer dat ik terugkom in, in mijn land... dan zijn mensen die ontevreden zijn. Ze hebben geen werk of ze hebben altijd uh, contracten, korte contracten die... Uh, geen, uh, Toekomst te bieden en zo. Dus de mensen zijn absoluut stuk zat. Ja. Maar, en nu is natuurlijk met dit is natuurlijk extreem. Hè? Dus dat, dat hij toch nog steeds aan, aan zijn stoel vastgebonden is. En dat, dat zijn Italiaanse toestanden, zeg maar. Ja. En um, ja, goed. Een andere oplossing zou het zijn dat, het, dat een uh, zakenkabinet uh, van nationale eenheid, maar uh, de vraag is of toch geaccepteerd wordt, of zij met elkaar eens komen. Anders ja. moeten we voor het eerst in, in onze uh, geschiedenis m, ja, gaan stemmen in de winter, in ja. februari. Oh. oh jeetje, zou dat werkelijk voor het eerst zijn? Ja, het is nog nooit gebeurd. Een novum, nou misschien moet daar maar op aangestuurd worden. Marika Viano, heel hartelijk bedankt. Verstrikt in financiële machinaties, wetten en regels vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd houdt hij zich staande in het leven, de wereldburger. Met vandaag het Friese theatergezelschap Triater. Uh, welkom. Uh, dadelijk komen de drie actrices ook hierbij zitten, maar die zijn nog even snel een broodje aan het eten. Toneelspelen is een vak apart, luisteraars. Het is een talent, een kunde en een roeping. Ja. En ik kan het weten. Want ik ben triater, het oudste toneelgezelschap van heel Nederland en ik doe het op zijn Fries. Ja wis. is hier in de hier Wij hadden hier vandaag een, een, een 50, dikke 50 mensen. Nou, dus wij waren er blij mee. Op sommige plaatsen zijn het 12 13. dat gebeurt ook. Hoewel beknibbelende cultuurhaten ons budget langzaam afkalveren, ben ik er trots op. ...dat ik allerlei verschillende soorten voorstellingen speel. Op het ogenblik spelen we De Presidentes. Mijn kakmarretje, dat is toch wel een echte baar? Ja, niet met een tweehoudig, dat je maar hou het op! De Presidentes is een van de fecaliendramen, zoals dat heet. Een Oostenrijkse schrijver, Schwab, die heeft een trilogie geschreven... ...en het zijn de poepdrama's, om het maar in het gewoon Nederlands te zeggen. Dus poep is daarin een belangrijk onderwerp... Ja, dat zijn ze, Ali, Ali Bruinsman, Alit. Alit Damstra, en Tamara, Tamara Schoppen. Ietsje pak jij stoortjes voor hun toch nog te doen. Eigenlijk is dat nu toe geen avond gelijk geweest. De ene avond is het hilarisch en vinden de mensen het uh, ja, vreselijk leuk en grappig. En op andere avonden blijft het doodstil en ja, denken de mensen waar wij nu zijn beland. Nou, dat begrijp ik, niet. pad is nooit verstaan. De meesten zijn te verschillen, maar ik dacht net bij een stapje de hele vreemde zaken niet. Want van excrementen al alleen is zo'n pad net zo makkelijk verstoppen. Ik haai ik vaak. Hoe vond dit het? Nou, wat mooi. Ja, heel apart, hè? Nou, ik vond het helemaal wat, wat een apart verhaal. Ja. Maar... Apart. Heel apart, ja. Heel paad. ja. <lacht> dit zijn gebeuren op een toneel die wij normaal gesproken niet, niet uh, gewoon zijn. Vond u het leuk? Uh, ja, ik vond het wel leuk, maar apart. Heel apart. <lacht> Momenteel zitten we in het laatste staartje van een kleinere reorganisatie. Dat zeg ik altijd met, met wat moeite, omdat voor degene die dat aangaat natuurlijk niet zo voelt. Dus, dus. Wat er gebeurd is, is dat wij we werken in kunstperiodes van vier jaar. Daarin maak je afspraken met subsidiegevers over wat je gedurende die vier jaar ontvangt. Daar maak je beleid op. Wat nu voor het eerst is gebeurd, is dat gedurende die vier jaar die afspraken veranderd zijn. Wij worden gekort ruim zes ton, wat wij minder krijgen dan afgesproken. En wij lopen daarnaast nog een keer mis 350.000 euro aan inkomsten... die wij uit een bepaalde matchingsregeling gehad zouden hebben. Dus je hebt het over 950.000 euro die je misloopt over 2,5 jaar. Ik ben wel zwaarmoedig over uh, niet alleen over het theater... maar over het hele cultuurbeleid. Ik kijk wel met angst naar de komende jaren hoe dit zich gaat ontwikkelen. En dat is voor het theater zo. En dat, daar begrijp ik niks van, want ik vind dat theater fantastisch werk doet. Maar dat geldt ook voor andere gezelschappen. Ja, het, het, het is wel heftig wat er gaat gebeuren. Ja, nou ja, de, de toegangsprijzen zijn verhoogd. Dus op die manier pakken ze weer wat terug. En, en ik hoop dat ze dus uh, nou, een hoop publiek trekken. En dat is de laatste jaren ging dat heel goed. Ja, in, in verre hou je vast wat je, wat, je, wat je culturele doel is als theater. En wil je dit blijven spelen? Ja? Als je puur naar de scène kijkt. Theater van de Lach. Nou, dat zou in zekere op zich dus wel uh, wenselijk zijn. Ik u, u, denk u zegt dat, zelfs wenselijk? Ja, nou, ik bedoel maar, ik, ik ga nou even vergelijken met ons toneel. Als wij een drama spelen, of een ernstig stuk hebben we minder publiek. Wanneer de mensen dus even uit bundel kunnen lachen. En dat ze de, de, de zorgen en dergelijke vergeten. En dat ze ontspannen in de zaal zitten. Dat is heel belangrijk. Om eerlijk te zijn vraag ik me af of mensen naar nog meer blij spelen willen komen. En wij doen dat ook niet, want het wordt ook heel veel op de dorpen gedaan. De verenigingen zelf spelen dat. Dus dan krijgen ze nog meer van hetzelfde. En wij zijn er juist ook om nog eens iets daarbovenop te doen. Dat is ook waar het theater voor bestaat. Dus wij gaan dat goed doen. Laten we hopen op betere tijden, cultuurvrienden. Ons vriezen krijg je niet onder. Want, zo zijn mijn paak altijd, zin en willen kennen volle tillen. Volgende week deel 3 van de, deze serie over theatergezelschap: Theater gemaakt door Gerrit Kalsbeek. Ja. De vrolijke wetenschap nu. Iedereen die gaat lijnen kijkt, dat zult u weten... op de verpakking van zijn eten, hoeveel calorieën daarin zitten. Maar helaas, heel veel van die cijfers kloppen niet. Althans, volgens biologen van Harvard University in de Verenigde Staten. Zij onderzochten hoeveel calorieën rauw of gekookt voedsel... werkelijk opleveren als het opgegeten wordt. Arnoud Jaspers, onze wetenschapsredacteur. Dag Arnoud. Hallo. Je zou toch verwachten, Arnoud, dat, dat dit, zoiets belangrijks... Als, als het aantal calorieën in ons eten... dat dat al veel eerder onderzocht en uitgezocht was? Ja, dat dacht ik ook. Ja. Um, nou was wel, wel al bekend dat van zetmeelhoudende voedingsmiddelen... dus aardappelen en rijst... als je die rauw zou eten, haal je daar nauwelijks energie uit. en Mensen kunnen dat gewoon niet goed verteren. Dus dat was wel bekend. Die moet je eerst koken om er energie uit te krijgen. Maar voor eiwithoudende gerechten als vlees en eieren... was dat gewoon nog niet uh, goed uitgezocht, blijkbaar. Oh. En waarom zijn zij daar nu mee begonnen? Is dat inderdaad omdat ze dachten... laten we iedereen die af wil gaan vallen zijn handje helpen... zodat we betrouwbare informatie kunnen geven? Nee, daar was het helemaal niet voor. Deze biologen die onderzoek, de onderzoeken eigenlijk de, de evolutie van de mens. en die, uh, het, het is bekend dat de mens ongeveer... Nou, een paar honderdduizend of een miljoen jaar geleden begonnen is zijn eten te koken, omdat ja. hij toen het, het vuur onder de knie kreeg, of te koken of bakken. Hè. Dat is dat komt even op hetzelfde neer voor in dit geval. In elk geval niet meer rauw eten. Klopt. En het gaat om het verhitten. Hè. Dat maakt het verschil. Mm -hmm. En eh, ze gingen dus onderzoeken van uh, waarom deden mensen dat eigenlijk. En dan gingen ze kijken dus naar hoeveel energie haal je uit eten. En dan blijkt dat dus vooral bij bij vlees een enorm verschil te maken. Je kunt alleen maar de, de energiewaarde uit vlees halen als het gekookt of gebakken is uit rauw vlees... haal je dat gewoon niet, hoe ook al hebben, eet je het op. Hoe hebben ze dit onderzocht? Uh, ze hebben dit uh, bij muizen onderzocht. Die hebben ze, uh, groepen muizen die hebben ze hetzelfde eten voorgezet... maar het verschil was dus of, of rauw of klaargemaakt, gekookt of gebakken. Mm -hmm. En uh, die muizen hadden ook allemaal een, uh, een molletje in een kooi... dat ze kunnen rennen, dat doen muizen graag. Uh, maar ze hebben dus heel precies gekeken... Hoe, uh, hoeveel energie verbruiken die muizen... en wat wordt hun lichaamsgewicht... als je ze een maand lang op dat dieet zet... van rauw dan wel gekookt eten. Mm -hmm. Nou ja, daar komt dus uit heel duidelijk... dat Zelfs, uh, het is zelfs zo dat als, het, als je kijkt naar het verschil tussen muizen op een rauw dieet en op een gekookt dieet. Ja. Dat ze van het gekookte voedsel in grammen wat minder eten dan, dan het rauwe voedsel. Ja. En toch meer energie daaruit krijgen. Want je ziet dat, hun, dat ze beter op gewicht blijven dan wanneer ze alleen maar rauwe voedsel krijgen. Oh. Dus het is heel duidelijk dat, dat je gewoon per, per gram voedsel meer energie daaruit haalt. Uh, hun conclusie voor de, voor de evolutie van de mens is dat het wel zo kan zijn geweest... dat juist omdat mensen leerden, of eigenlijk de voorgangers van de mens leerden... om, uh, om voedsel te bereiden, mm -hmm. dat het toen pas mogelijk is geweest... Dat, dat mensen groter werden en grotere hersens kregen, omdat dat veel energie vergt. En dat toen pas eigenlijk de moderne mens is ontstaan dankzij het, uh, het voedsel bereiden. Dankzij, dankzij het, het, het niet meer rauw voedsel eten. Ja. En, uh, dat is één conclusie die ze trekken. En de ja. tweede gaat dus wel over uh, de huidige mens, over wat wij eten. Ja, precies, want wat, precies, wat kunnen wij hier dan nu mee met dit, deze uitslag van het uh, onderzoek? Nou, het is dus waarschijnlijk zo dat als je een, een bepaald dieet voor jezelf samenstelt... en je gaat calorieën tellen, dat je er dus te veel telt. Dan, dan, dat lijkt heel gunstig, hè? van oh, ik krijg eigenlijk minder binnen. Maar waar het op neerkomt is dat je dus alles, al het niet gekookte en gebakken voedsel... dat tel je als het ware te zwaar mee. Dus in, in rauwkost en salades, daar neem je minder calorieën uit op... dan volgens, het, uh, ja, volgens de verpakking of volgens de tabellen mm -hmm. het geval is. Um, dus, je, dus in totaal neem je wel minder calorieën op, maar het gaat om de mix. Hè? Als, je, als je veel bereid voedsel uh, eet, dus veel gekookt en gebakken vlees, veel uh, gekookte aardappels, cetera... Dan heb je dus relatief een energierijk dieet. Als je mm -hmm. veel rauwkost eet, heb je een relatief energiearm dieet, armer okay. nog dan in de tabelletjes staat. Oké, okay, dat gaat dan dus om energierijk of energiearm en nou het dik worden. Uh, <laughs> nou ja, kijk, <laughs> want dat is waar de mensen ja, natuurlijk altijd om vragen. Dat klopt. Nou ja, kijk. Um, het is dus duidelijk dat al, al dat processed food, noemen ze dat in het, uh, in het Engels... dus ja. het eten wat echt door de molen gegaan is, wat verhit is... wat gemalen is, wat helemaal klaargemaakt is... dat eet je gewoon veel makkelijker dan uh, eten wat nauwelijks bereid is. Dus bijvoorbeeld uh, nauwelijks gekookte groenten. Er zit zelfs al verschil tussen als je een biefstuk rare of medium of well done bestelt. Ja. Volgens dit onderzoek krijg je dus uit een rare biefstuk minder calorieën... dan uit een well done biefstuk. Ja, precies. Okay. En je hebt, uh, er is ook een kleine minderheidsgroep van rauw eters, raw mm -hmm. foodists... die eten uit principe alleen maar rauw eten. En daar dus... Die zijn dus niet gezond, zou je denken? Nee, nou, daar zie je dus. Daar blijkt dus dat, uh, dat die mensen hebben echt grote moeite hebben... om voldoende energie uit hun eten te halen. Die worden heel mager. En vrouwen hebben zelfs, ze krijgen zelfs zo weinig calorieën binnen... Dat ze, dat ze niet meer vruchtbaar zijn. Dat de menstruatie stopt. Dus ze heel mager worden. En, uh, dus... Het, het blijkt gewoon dat moderne mensen, zoals wij zijn, we hebben het wel nodig ge, gekookt en gebakken eten mm -hmm. om uh, ja, om normaal te kunnen groeien en te functioneren. En dan nou nog eventjes terug naar wat is er dan precies mis met het aantal calorieën wat vermeld staat? Op het eten zou daarbij vermeld moeten worden dat het groot verschil maakt... of je dit eten rauw tot je neemt of dat je het bakt? Precies, je zou, er zou een apart calorieaantal vermeld moeten zijn voor rauw voor of gekookt. of Dus een bepaald ingrediënt rauw, gebakken of gekookt. Dat, hm. dat, maar je neemt minder energie op uit, een, uit voedsel als het, uh, als het niet gekookt of gebakken is. Juist, en maakt het dan ook nog uit, uh, als je het namelijk kookt of bakt... bakt, laten we het daar even houden. Hm. dan bak je het natuurlijk wel weer in vet... Dan uh, krijg je ook weer allemaal spullen binnen. Precies, dat, dat komt, dat komt dat er dan er nog bij. bij. Maar ja. goed, je kunt vlees ook roosteren bijvoorbeeld. En dan druipt er juist vet uit. Ook maar, weer waar. Uh, maar goed, het, het blijft zo dat je gewoon meer energie opneemt uit gebakken vlees dan uit uh, uh, nauwelijks gebakken vleesgoed. Arnoud Jaspers, onze wetenschapsredacteur. Hartelijk bedankt na aanleiding van een onderzoek van biologen van de Harvard University. Waaruit blijkt dat het aantal calorieën wat op de verpakking staat niet altijd echt klopt. Omdat er apart bij moet staan of dat geldt voor bereid of niet bereid eten. Tijd nu dan voor onze serie Kleine Verhalen uit het dagelijks leven. Daar lag ik dan, voor onbepaalde tijd. De strijd een jaar lang aangegaan, maar nu verloren. Zwak en energiek tegelijk. Iedere dag hetzelfde ritme, iedere dag gecontroleerd. De dokters zeiden, je bent doodziek, maar ik voelde me keer gezond. Ik had iets gevonden waar ik goed in was, het enigste waar ik goed in was. Je energiek voelen op één kale boterham. Ik was er bijna, dan had ik mezelf perfect gevonden. Door hun heb ik mijn doel niet kunnen bereiken. Ze hebben iets van mij afgepakt. Het enigste wat op dat moment nog telde, was de medicatie. Dat was eten. Alleen maar eten. Iets waar ik bang voor was. Deze minuut werd gemaakt door Johanneke Jousma. Zij is student beeldende kunst aan de Hogeschool voor Kunsten in Amsterdam. ...van New Cool Collective. Heerlijke muziek. Tijd voor ons uh, politieke vragenuurtje. Naast mij hier in Den Haag aan het Binnenhof... ...zijn aangeschoven Frits Wester van de RTL. Hartelijk welkom Frits. Goedemiddag. En Pieter van Os van NRC Handelsblad, ook welkom. Ja, dankjewel. Zo meteen verwachten wij nog Diederik Samson. Die zal nog wel even aan het stemmen zijn. Want er wordt gestemd op dit moment ja. in de Kamer, heren. En als ik het goed begreep van jullie komt er een motie in stemming, die we eigenlijk allemaal vorige week verwacht hadden. Dit gaat nog steeds over de jonge Angolees Mauro, waar zo ontzettend veel over te doen was, waar nu doodse stilte overheerst. Het gaat om een motie van GroenLinks, ik Dibi. En dat ging over dat studievisum, wat de enige mogelijkheid zou zijn... En dat deze hij dan jongen... in Nederland uh, dat mag afwachten of hij dat wel of niet krijgt. Precies. Ja. Daar zijn we eigenlijk vorige week geëindigd, want die motie is helemaal niet in stemming gebracht vorige week. Nee, want uh, GroenLinks uh, wilde die niet de stemming brengen... juist om uh, de pijn bij het CDA extra bloot te leggen... Uh, van, van hoe dat dan zou aflopen. En ja af, na afloop uh, zei uh, Tovig Diebe... ja, ik heb gegokt en verloren. Hmm. Want uh, ja, alles werd toen verworpen. Ja. En ik vind het zo langzamerhand een beetje onsmakelijk worden... Uh, de hele discussie over deze jongen... die hier ook allemaal niet beter van wordt... Uh, als Kamerleden ook gaan gokken met hem... en dan ook verliezen met hem. Dat moet je op deze manier volgens mij niet doen. En hoe... Pieter Vanals? Ja, ik van vraag Frits even... Hoe bedoelde hij dat gokken? Want ik begrijp ook dat het een spelletje was. Dus aan maar een spelletje om het CDA in een, in een moeilijke positie te blijven nou ja, houden. En, da en daarbij hopen dat uh, de enige houvast dan was voor uh, de twee dissidenten bij het CDA. Koppejan en VJ, Ja. Uh, dat die dan met de oppositie zouden meestemmen. Dat hebben ze niet gedaan. Die hebben zich weer uh, keurig in het, uh, ja, het eigen nest gevoegd. Zo. Ja. En gewacht dus tot deze motie komt. Die nu als het goed is beneden Ja, die komt nu als dit. nog in stemming. En waarom nu wel eigenlijk? Ja, nou, dat verbaasde mij ook. Ineens hoorde ik vanmiddag dat die motie vanmiddag ineens weer zou komen. Ik denk, ja, waarom dat dan alweer? Want dit was toch min of meer al toegezegd door minister Leers dat die jongen dan mm -hmm. hier zou mogen blijven in mm -hmm. afwachting van uh, de aanvraag van zijn studievisum. Nou, dat heeft hij nog niet gedaan. Maar ja, dit biedt voor die jongen natuurlijk ook geen oplossing. Want als hij die studie afbreekt of er mee klaar is, dan moet hij alsnog naar huis toe. Nee, daarom. Het is, dat, daar was iedereen het wel over eens toen het een beetje onduidelijk was wat gaat er nu verder met hem gebeuren. Dat er van een structurele oplossing niet voor hem, laat staan voor de duizend anderen die er misschien nog zijn, dat, dat, dat daar geen sprake van is. Ja, en de gok zat er dus waarschijnlijk in. Nou, het, het uit, maar ik, ik vond het best ingewikkeld, ik <laughs> herhaal het ook een beetje voor mezelf... dat als ze die motie niet indienen, GroenLinks, dat ze dus niet gedaan mm -hmm. hebben... dat dan Koppeljan en Farrier mee zouden stemmen... met een verdergaande motie van de oppositie. Mm -hmm. Dat hebben ze niet gedaan. Dat ja. hebben ze niet gedaan, precies. Dat en goed. nu brengen ze hem dan misschien in stemming omdat ze denken... ja, maar wacht even, er kan nu wel door leers een beetje zo half toegezegd zijn... ja, dat ja, ga ik doen, maar we willen nu eigenlijk zekerheid... dat het ook werkelijk gebeurt. Ja. Dat, dat nou, zal ja. het dan zijn. Ja. Ja. En hebben, hebben jullie al... Nee, de uitslag hebben we nog niet. Nee, Pieter de... van Os had net even druk nee, vertellen. Nee, ja, de er is uitslag nog niet, in... maar de, ik geloof de analyse wel een beetje. Ik sprak Frits net ja. ook uh, uh, dat het is natuurlijk toch wel een... Ja, het is wrang dat zelfs GroenLinks, die in deze zaak toch zegt... heel principieel zijn geweest, zijn spelletje speelde. Het is gewoon een uh, partijpolitiek. Hoofd van deze jongen, ja, ja, partijpolitiek. En nou nog even iets anders. Want laat ik. Dan doe ik er eigenlijk aan mee. <laughs> Hoe mm -hmm. erg dat ook is. Maar het heeft wel, toch wel weer duidelijk gemaakt dat die positie van de dissidenten, die zichzelf geen dissidenten willen noemen, uh, uh, steeds idioter wordt eigenlijk. Waarom zeggen ze niet gewoon wij zijn inderdaad geen dissidenten, nooit geweest ook en we voegen ons altijd maar naar wat de fractie van ons verwacht in het ja, CDA. Ja, ze eigenlijk geen dissidenten genoemd worden. Vroeger had CDA ook dissidenten, maar dat waren vaak echt de frontbenches in de fractie. De mensen die echt heel vooraanstaand Kamerlid waren, ook heel veel volkenstemmen hadden. Nou, dat is bij deze twee Kamerleden niet het geval. Uh, door uh, ja, zeg maar de problemen die zij hebben gemaakt vorig jaar bij de formatie, het niet willen samenwerken met de PVV, hebben ze die titel, die naam dissidenten ook gekregen. Maar ze hebben tot op heden ook nog niet waargemaakt en uh, ja en als je dat een paar keer blijft doen dan uh, beland je in een uh, koefnoen tippetje zoals we hebben kunnen zien het afgelopen weekend valt er nog wat aan te redden Pieter van Does ja. inderdaad in, uh, tegelijk kan je kan je afvragen wat hebben ze nou gekregen hè? misschien hebben ze weer hebben ze toch wel iets gekregen hè? ontwikkelingshulp is een kwestie die Ferrier aan het gaat gaat is gegaan en bij ontwikkelingshulp daarvan heeft het CD, is al duidelijk dat uh, is is relatief gespaard zal ik maar zeggen Ad Coppijan mm. heeft zich in de vorige periode heel erg uh, hard gemaakt voor die Het uh, Hedwiggepolder, ja. Dat, dat is een dossier wat trouwens die ook nog wordt, niet gesloten is. Nee, die wordt nu, lijkt nu niet onder water te worden gezet. In ieder geval de regeerakkoord spreekt. De, daar van heeft een oorlog met België voor over, begrijp ik. <laughs> ja, en we weten niet welke rol deze twee mensen daar hebben gespeeld. Misschien helemaal niks, hoor. Nee. Dat kan. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Okay. Hm. We gaan zo meteen, uh, na het nieuws waar we nu naar gaan luisteren... verder met ons eigen politieke panel. Met Frits Wester van RTL en met Pieter van Os van de NRC. En met Diederik Samson, die Tweede Kamerlid is voor de Partij. Partij van de Arbeid. En over die Partij van de Arbeid zullen we zeker ook nog even komen te spreken. Gloort er nieuwe hoop nu er wellicht een nieuwe voorzitter gloort? Een mens weet het maar niet. Tot zometeen na het nieuws. Dit is Radio 1.